Het is geweldig ja, gezegd. Nou. Uh, en we beginnen met het rondje Wat was er in het literaire nieuws. En Willem doet daar ook aan mee. Begin maar. Um, als ik in uh, Chronologische Volgorde moet werken, dan moet ik het eerst hebben over de presentatie van de bundel van Bert Kooiman. Dit bundel geheten Slijpsel van Tijd. Hij uh, heeft die gepresenteerd in de Galerie 26 in Os. En het boeiende daarvan was dat het plaatsvond op een moment dat uh, Sinterklaas de baas was in Os. En wat gebeurt er? De uitnodiging was zodanig geformuleerd dat om drie uur de presentatie zou plaatsvinden. En om drie uur waren er nou vier of vijf mensen. En dan stonden er een heleboel stoelen klaar. En daar werd iedereen een beetje zenuwachtig van. Maar wat was nou het geval? Het was koop, koopmiddag. Mm -hmm. De Sint was de baas. En er waren geen, in de hele de omgeving... geen parkeerplaatsen. Vijf, tien minuten over drie... zat alles vol. Oh ja. En dat was een heel interessant gegeven. Omdat er niemand was. En plotseling waren alle stoelen bezet. Hadden toch allemaal een plaatsgevonden. En toen werd de bundel gepresenteerd in aanwezigheid van de uitgever. Kleinoot en zeer, En die werd gepresenteerd door Bert Kooijman zelf. En Bert die uh, sprak het publiek aan... om te vertellen dat het zijn ongeveer twintigste bundel was. Want hij was de tel kwijt. En verder dat uh, die twintigste bundel mooi was vormgegeven door... ...Kleinoot en Goudsheer... ...want dat is ook alweer... ...zijn derde bundel... ...bij deze uitgever. En... ...de... ...bundel Slijpsel van Tijd... ...is een bundel... ...die gemaakt is... ...in de laatste twee jaar. En wat Bertie doet ongeveer... ...twee jaar over het samenstellen van een bundel... Mm. ...wist hij te vertellen. En toen... Ik schrijf daarover een uh, verslag voor in Leidraden. En toen die bundel in eerste instantie was aangekondigd, toen kwam Bert met een gedicht. Dat hij speciaal had ge geïsoleerd. En dat gedicht gaat Wil direct voorlezen, dus daar laat ik het bij. Maar ik zoek eigenlijk een ander omdat ik dacht dat dat de moeite waard was. En dat komt omdat het hoofdthema, en dan moet je dat met hoofdletters schrijven, het hoofdthema van de, van de poëzie van Bert Kooijman altijd teruggaat op het gemis van zijn moeder. Van zijn moeder. Mm -hmm. Hij was uh, nog onmondig toen zijn moeder hem ontviel. En hij heeft de rest van zijn leven heeft hij daar een... Ja, een uh, leemte gevoeld die hij geprobeerd heeft te vangen in poëzie. Mm -hmm. En daarin slaagt hij af en toe wonderwel. En ook heel spannend, omdat het hier toch gaat over iets dat je kunt bevoeden als je het niet weet. En iets dat je kunt herkennen als je het wel weet. Maar de manier waarop hij daarop zijn teksten uh, maakt en sleept slijpsel van tijd. Want er wordt nogal wat aan zo'n gedicht geschaafd, gekliefd, gekloofd en gedaan. om het uiteindelijk zover te krijgen dat het uh, braaf wordt wat hij daarmee wil. En dan krijg je een gedicht als. En nou kan ik het. Je kunt het niet vinden. Nee, want ik heb het net aan wilde. Maar je zei net dat ging. Ja, ik nee, heb nee, het aan dat is, gegeven. Ander, dat is een ander gedicht. Maar, nee, daar, daar staan er twee op. Dat andere, daar staat daarop. En toen had ik het. Alsjeblieft. Oh, daar komt het. Nog ben jij een geur achtergebleven in een kast met kleren. Kijk hoe ik uit mijn woorden kruip en je naam als honing proef in mijn mond. Geen hand echter die mij wenkt, geen mond die mij spreekt, geen oor dat mij gewillig gedwee te luisteren legt. Ik blijf je niet te min kinderlijk volgen, tot ik je bereik. Want nu je in schaduwen woont, schitter je toch het meest. En dat is dan weer heel pregnant voor het gemeente van zijn moeder. Nou, nou, dus daar ben jij geweest en daar heb je van genoten bij die. Ja, dat was boeiend. Ja, dat was boeiend. Ja. Maar ik ben ook nog iets... ergens anders geweest. Ja, op de rechterhand misschien. Dat was afgelopen zaterdag in uh, het heem. En daar was een kerel, die heette Hein Slamiel. Hein Slamiel, die belde mij op en die zei dat hij Hein Slamiel heette. En Hebben mij begonnen in de verte een klokje te luiden. Maar toch helemaal helder had ik het niet. Het is een uitdeling van mij uit het begin van de jaren tachtig. En... Op een of andere manier heb ik nooit meer contact met hem gehad. Hij woont dood op benen niet eens in Goorland meer. En die Hein Slamiel, die heeft een boek geschreven. En dat boek zou hij het liefste op de presentatie afgelopen zaterdag in het heem. Aanbieden aan zijn oude leraar Nederlands. Nou, of ik daartoe bereid was. Nou, natuurlijk was ik daartoe bereid. En ik ben er naartoe gegaan. En toen vertelt hij een anekdote. Want ik heb hem nadat ik hem gesproken had, twee dagen later uh, ontvangen... in het uh, programma Spotlight-televisie van de Log. En geconstateerd dat het, over een, dat het een boek betreft dat Geheimen van de Rechte Heide heet. Dus ik kreeg het over de grafheuvels en dat soort dingen. Waarop hij zei ja, nee. Ja, wat was het nou, ja of nee? Nou, het ging wel over de Rechte Heide... Maar de historie van de grafheuvels en de bewoning in de bronstijd en alles wat ermee samenhangt had hij totaal terzijde geschoven. Ik zeg, hoe, hoe kun je dat nou toch maken? De rechte heide en dan over de geschiedenis niks zeggen. Ja, zit hij leesbaar. Dus een kinderboek, hè? Ja, uh, jong, jonge mensen, hè? Kinderen is een beetje overdreven. Uh, pubers, puberboek. Afijn, we komen in uh, het heem. En hij vond het nodig om dat, die anekdote te vertellen... dat ik hem had verweten dat hij de historie geweld had aangedaan. Ja. Terzijde had hij En toen noodde hij mij uit en toen heb ik hem een compliment gemaakt... dat hij er toch in geslaagd was om juist in het heem... waar de feitelijke historie... Uh, ...wordt beoefend en... Uh, en ...toongesteld, dat ik ook schrijf... En, ...en dat en ze, een ze daar zuinig op zijn, ja. dat ze dat onverlaat binnenlaten... ...die net het tegenovergestelde doet en zegt... Ja. ...wat, ah, ja. ik heb met de historie niks te maken, ik vertel mijn verhaal. Nou, in dat verhaal, Geheimen van de Rechte ik... Uh, Niet verklappen, ben, he, want wij gaan hem nog uitnodigen voor een uur literatuur... Ik heb het verhaal gelezen tot nu, tot bladzijde 102, want ik had nog niet de gelegenheid om het helemaal te lezen. Maar het leest lekker weg. Laat ik het daarop houden. Nou ja, goed. En het gaat inderdaad uh, jongens aan, jongens met name, het gaat jongens aan van een jaar of 10, 11, 12, 13, 14 en dan noem maar op. Waarbij hij zegt, want op de omslag en in de boek heet de auteur gewoon Hein En zijn achternaam die kun je hier niet vinden. Waarop Heijn zegt... Ja, maar het is ook goed leesbaar voor volwassenen. Nou ja, daar hoor ik dan bij, mag je aannemen. Dus ik moet het ook leesbaar vinden, maar ik vind het ook wel leesbaar. Oh ja, ja. En dat was eigenlijk wat ik te vertellen had. Een dichtbundel en een... Het geheim van de rechterheide. Een, aan van een, een avonturenboek. Hmm, Dit bedoel wel een avonturenboek. Ja. Voor jonge mensen ja. die nou eens een keertje de rechterhei op een totaal andere manier gaan zien als ze dat ooit gedaan hebben. Ik heb net aan Ben gevraagd hoe lang duur je erover... om van de oostkant naar de westkant te lopen... hoe lang duur je erover om van de noord naar de zuidkant te lopen hebben we waren het erover eens tussen de tien minuten en het kwartier. Nou, die rechte hei van heen, die wordt per bladzijde ongeveer tien kilometer breder en tien kilometer dieper. Althans dat gevoel krijg je. En nou, dat, ja, dat, vind wij... ik, dat vind ik heel knap. Ja, dat is knap. Daar zullen wij dan nog van genieten. Dan gaan we nu naar Maritia. Nee, ik, ik stel voor dat je eerst even jouw nieuwtje hebt, nou, want dat is nu dan mijn nieuwtje. Ik had nooit van... Wie heeft er ooit gehoord van de schrijfster Alice Munro? Ja, ja. Jij wel? Ja, ja. Nou, ik niet. Ik dacht het niet. Ze is, is er niet van, uh, van vandaag, maar eerder van gisteren dacht, dacht ik zo. Nee, want ze heeft pas een bundel uitgegeven op haar 81ste Oh ja, dat bedoel ik, ja. En uh, er stond in dat artikel dat zij er lang de Nobelprijs had moeten krijgen. Ja. Die vrouw die schrijft geweldige verhalen. Ze schrijft verhalen. Heb jij er ooit een bubbel van gelezen? Ja, ik denk het toch wel. Korte ja? verhalen. Ja. Korte, korte verhalen. verhalen. Nou, ik vond het... Eh, en eigenlijk allemaal met een wat gruwelijkachtige plot. Een van die verhalen bijvoorbeeld is... Dan beschrijft ze de wereld van een jonge vrouw... Die iedere dag keurig naar haar werk gaat. In een hotel en één keer in de week bij de man op visite gaat in de gevangenis. En gedurende dat verhaal hoor je dan waarom ze daarheen gaat. Wat die man gedaan heeft. En die heeft haar drie kinderen vermoord, bijvoorbeeld. Nou, altijd heeft ze zulke dingen. Maar wat ik ook grappig vond, dat deed me weer denken aan mis... Ja, ja. ja, ja dus, is wat, dus wat lomp uitgedrukt, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar wat ik. Nou, ik vond het leuk dat ze 81 was en eigenlijk de Nobelprijs had moeten krijgen. En nu weer met een bundel komt. Maar wat zij zegt, en dan moest ik weer helemaal denken aan Miss Marple. Van Agatha Christie, die altijd zegt: In een klein dorp beleef je al avonturen van de grote wereld. En zij is, zij is in. Gaan wonen, 30 kilometer van de geboorteplaats. Is nooit ergens anders geweest. En zij zegt eigenlijk min of meer hetzelfde. Als je in een grote stad uh, woont, dan heb je een cirkel mensen. En dat zijn eigenlijk allemaal de mensen die je, van je eigen clubje. Hè? Ja. Dus dan hoor je de verhalen. Maar in een klein dorp hoor je de verhalen van iedereen. Want je kent iedereen. Dat vond ik heel ja, ja. aardig gezegd. Ja. Het heeft mij wel uitgenodigd, deze leuke 81-jarige vrouw. Om eens een. Uh, een boek van haar te gaan lezen. Van ja. haar te halen. De, de, de nieuwste is de verhalenbundel Dear Life. Die is net uitgekomen in vertaling. In vertaling, zie ik, ja. dat, dat over Alice, Alice Munro, waar ik nooit van had gehoord. Maritia. Ja, er is zoveel keus deze week. Maar ik zal me beperken tot uh, het uh, boek van de beste columns van. Uh, ...Heldering, de columnist van de NRC gedurende 50 jaar of zo. Um, en hij is, hij is nog niet dood, gelukkig. Uh, maar hij is wel in april opgehouden met columnschrijven. En er is dus een, uh, een bundeling van, uh, van de afgelopen tien jaar. Uh, <tie> en ik, ik uh, wil een paar dingen voorlezen die ik heb gelezen in de recensie... ...omdat ik zo typisch vond voor Heldering... ...en dat ik dat zelf nooit zo zou kunnen verwoorden... Uh, maar hier staat bijvoorbeeld volgens heldering leven in een tijd van onzekerheid en verval. Hij noemt de symptomen als de groeiende weer tegen vreemdelingen, ook de, als ze uit EU-landen komen. Het informatiebombardement dat burgers het spoor doet kwijtraken en zo de democratie ondermijnt. De teleurgang van de sociale verbanden, dat zeggen we allemaal al jaren natuurlijk, familie, buren, kerk enzovoort. En de verleuking van de polit politiek en de media. En dan staat het dus haakjes, we moeten op onze hulken gaan zitten... om de massa niet te moeilijk te maken. En de uitholling van de vreemde talen, kennis. Te dank aan de onderwijsvernieuwingen. Um, ja, hij zegt, daarvoor in, eh, in de plaats komen nu... Eh, mensen hebben toch grote behoefte aan, het, aan een, een, iets wat hem verbindt. En, uh, daar, uh, en die, die hang... Uh, naar die eenheid, die wordt dan bevredigd door bijvoorbeeld zo'n openbare rouwdienst als toen... met andere Hazes het ja. geval was. Of, uh, Heel het stadion vol. Ja. Uh, of zoals hier ook wordt voor, voor een uh, voorbeeld gegeven. Dat heb ik zelf nooit gezien. Dat uh, Ruud Lubbers op, op een popfestival heeft gesproken... en dat uh, dan, dan duizenden mensen roepen... Ruudje, Ruudje, Ruudje. <laughs> Waarbij hij zegt... Zullen dus ze iets van zijn boodschap hebben meegenomen. Anderen hebben al zoveel moeite om hem te begrijpen. <laughs> dat moet ik maar even opmerkingen. Ja, ja, ja. Maar goed, dus zo uh, gaan Ga jij... daar allerlei. Uh, nou, ik weet niet of ik dat onmiddellijk zou kopen. Misschien liever nog een nou ja, bundel van, van de komt krijgen. Bundelen, dus. Een bundel van zijn mm. oudere werk. Want uh, die laatste, laatste tien jaar. Uh, ik heb toen het in de krant kwam wel gelezen, maar ik, ik, ik, vrees, niet dat het, ik vrees dat het uh, voorbij is. Dat ga je toch niet herlezen. Het is wel, nee. Ja, het is wel zo dat hij niet heel erg... Uh, hij sprong niet op de, op, op, uh, op, uh, op de actualiteit. Hè. Hij uh, raakte de actualiteit zo af en toe aan, maar hij kon heel erg goed beginnen met uh, een verhaalart. Van uh, Tocqueville, ja. Van Tocqueville, ja. Of van een ministerzus of zo ja. uit de jaren dertig in Nederland. En het is niet eens zo dat hij dat voortdurend naar het hele toe trok. Dus het zijn ook vaak best geschiedkundig, hele interessante verhalen. verhalen die lees, jij eens, lees jij wel eens Kool van Heldering? Nee. Daar heb je geen zin in? Ik, uh, heb, ik, ik weet je wel zin. Ik ben niet geabonneerd op de NRC. Oh, dan zie je zo. En dan ontgaat me dat. Ja, nee, dat is logisch. Als je niet de NRC leest. Ik ook niet meer, maar ik deed het wel. Maar, dan las maar ja, het. eigenlijk als je hier zit, moet je de NRC lezen. Nee, hoeft niet per se. Nee. Nee. Je per mag se? ook trouw lezen op Volkskrant. Als het maar kwaliteitskrant is. <laughs> als het maar niet gehoord is belangrijk. Maar die lees ik ook. Had jij nog wat, Mauritia? Nee, ik zou er maar mee ophouden. Want ik zie dat daar heel erg laat is. Mm. ja. Nou, uh, ik wil nog wel iets uh, toevoegen aan, aan uh, waar ik vorige week bij kwam. Namelijk dat uh, Leonard Nolens uh, de, de prijs der Nederlandse letteren heeft uh, ontvangen. Ja. En uh, ik las... Uh, dat je een nevertje met hem had gedronken. Ja, ja, ja. Maar ik las uh, afgelopen vrijdag dat, dat hij een schitterende dankrede had uitgesproken. En uh, die is te vinden op internet. En uh, ik wil een klein stukje het begin van, dat, van die dankrede. Uh, ...geven en het slot. Klein uh, stukje, want anders komt ja, Susan... Ja, echt een klein stukje. Dat begint met Goedemiddag Majesteit. Goedemiddag beste familie en vrienden, geacht publiek. Lang geleden, een bliksemflits... ...maar lang geleden hebben mensen spelenderwijs... ...en streng hun best gedaan om mij te leren spreken. En als ik aandachtig luister, doen zij dat nog steeds... Ik vond het als kind blijkbaar de moeite waard hun woorden in de mond te nemen en zo verstaanbaar mogelijk aan hen terug te geven. Ik kreeg woorden en hele zinnen cadeau en door mijn al dan niet aangeboren verlangen om te leren spreken schonk ik die woorden en zinnen terug. Dat is, als ik daar even bij stilsta, als ik daar een leven lang bij stilsta, een wonderlijke handeling. Want zo bekeken is ieder woord formeel een dankwoord. Nou, dat vind ik toch een schitterend begin. En zo gaat, zo gaat hij door over uh, wat, wat, wat danken is. En dan, uh, dan eindigt hij met een uh, gedicht. Um, hij zegt, ik lees, het telt maar acht verzen. En dan zegt hij tegen de mensen ook, de flessen en de glazen staan klaar. Dus, uh, nou ja, uh, acht, acht uh, regels moet je toch eventjes kunnen aanhoren. Het heet Het Feest. Laten we drinken omdat er niets te vieren valt dan dat we, bleven, dat we bleven leven om elkaar te bezoeken. Het is een feest dat jij vandaag niet bent gestorven. Het is een feest dat hij geen degelijke wortels had, maar benen om te komen naar mijn huis van ons. Het is een feest dat zij haar eenzaamheid kan geven aan het muzikale oor dat deze kamer is geworden. Laten we drinken zonder andere reden dan wij. Leonard Nolens. Dat vind ik goed. Dat is een mooi, mooie, ja. hè? Ja, dat het is het, het, ja, ja. Ja, vind ik ook. En ook heel verrassend, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Goedemiddag, Dame Majesteit. Goedemiddag. Dan nou. ga ik nu naar het muziekje. Ja. Ja. Maarten van Roosendaal. Zee ligt braaf te wachten, de wind leest een krant, de zon speelt over de duin met de rimpels in het zand. Zover niets is gebeurd. Rita hangt de was op, Joost bouwt een schuur. De hond blaft uit gewoonte naar zijn schaduw op de muur. Zover niets is gebeurd en het pad loopt naar het dorp toe de weg loopt naar de stad sproeiers in de tuin maken soms het asfalt Nat, alsof er niets is gebeurd, zwaaien de bomen naar de hemel en het gras naar het balkon, blazen pijpen in de verte, wolken naar de zon, daar zal men toeteren op de gracht. Daar zal men lachen in het café, daar neemt een jongen op een bakfiets oude wasmachines mee. Alsof er niets is gebeurd, alsof er niets is gebeurd, alsof er niets, alsof er niets, alsof er niets is gebeurd. Schrijft de dichter een gedicht voor de vriendin die hij niet heeft. Loopt een zakenman te pochen over wat hij aan de armen geeft vertelt de kapelaan een lege kerk God is het begin een huisarts schenkt zichzelf al vast een graanje neven in alsof er niets is gebeurd alsof er niets is gebeurd vallen de grachten door de sluizen en wie valt doet niet meer mee de rivier draagt als domme kracht, het water naar de zee, en die zee blijft rustig wachten, en de wind verplaatst een krant, de zon speelt over de duiven, met de rimpels, met het zand, alsof er niets is gebeurd, alsof er niets is gebeurd. Maarten van Roosendaal, nummer 12. Aangeschoven Wil, Willem zat er al. En nu gaan we naar de gedichten van, ik denk van Bert Gooyman. We beginnen met een gedicht van Bert Gooyman, want dat had ik toegezegd. En dit gedicht uit de bundel Slijpsel van tijd, dat is opmerkelijk in die zin dat zijn hoofdthema het gemeenschap moeder is. In deze bundel. Slijpsel van tijd ook met grote regelmaat. Maar hij schrijft ook wel eens een keer over een ander onderwerp. En wat is er eerder een onderwerp dan tijd? Het begrip waarin wij leven. Waarin wij uh, geboren worden en waarin wij doodgaan. En waarin we dan te horen krijgen van hij is uit de tijd. Die tijd in het gedicht, zonder titel, van Bert Kooijman. Waar tijd in en uit loopt om te wissen wat achterblijft. Waar hij zijn raadsel laat groeien en zijn uitzicht dichter dan duister is. Daar is geen mens sterk genoeg voor om niet te wankelen. Ja, wie is er sterk genoeg om zich te verzetten tegen de tijd... Ze heet Kreek D. Owens. Het is een heel fragiel vrouwtje. Ze heeft twee keer opgetreden in de nacht van het gedicht. En haar ja. bijdrage uh, noemt ze zelf een proza gedicht. En in eerste instantie denk je van, hoezo? Het is toch eigenlijk een heel kort verhaaltje. Ja, dat is het ook. En het kenmerk daarvan is ook nog dat de taal gewoon... Heel prozaïsch is. Alleen, het lukt haar wel om in die prozaïsche taal sfeer en beeld heel poëtisch op te voeren. In dit stuk, dat Notabene ook geen titel draagt, gaat het over haar kindertijd. Kreek D. Owens. Het wordt al een beetje donker. We zitten tegen de muur. Binnen is de stem van onze moeder, we luisteren. Dat ze de hele dag in de weer is, moppert ze. Ze zou het net zo goed niet hoeven doen. Het leidt toch allemaal nergens toe en het hele leven leidt nergens toe. Behalve naar een kruis met een naam erop en je moest maar afwachten of iemand daarvoor wilde gaan zorgen. Want soms was er werkelijk helemaal niemand om ervoor te zorgen... en dan stond het kruis in de regen en in de sneeuw... en nog weer later zou niemand zich meer kunnen herinneren welke naam het geweest was. We staan op. We gaan naar binnen. Onze moeder en onze grootmoeder zitten aan tafel. Er brandt één kaarsje in de lamp. We gaan bij hen zitten. We spreiden onze vingers. We bewegen onze armen... Onze handen maken schaduwen op de muur. Een reusachtig paard, een hond, een hert met een bevend gewei. Prachtig hoe ze dat slotbeeld weet uh, te toveren in een besloten ruimte waar het kind zich goed voelt. Mm -hmm. Terwijl daarbij de moeder verteld heeft dat het allemaal niks voorstelt, maar dan ook helemaal niks. We gaan naar een gedicht van... Uh, Joke van Leeuwen. En bij Joke van Leeuwen... daar is de vitaliteit... spat er altijd af. Joke van Leeuwen is... Uh, in haar... nou, ik denk tien jaar geleden... Uh, stadsdichter van Antwerpen geweest. Uh, ze draagt een Nederlandse nationaliteit. En is in Nederland heel populair. Ook met... Uh, performers, met vooral ook uh, muziek. En in dit gedicht... is er omdat ze niet helemaal jongbaar is, bezig is om te vertellen... dat je je daar niks van aan moet trekken. De jaren. Niet tellen, de boekhouding vergeten. De ergens berekende levensverwachting vanwege dit eten, dat roken, de rek in de huid... hoe de buis van haar stagjes, en rimpel en middenvoetsbeentje het stellen. Zolang niets op herfst rijmt, zomert het na... En zo zit zij in de positieve periode van haar leven. Nou ja. Mooi gedaan. Marijke Hanegraaf heeft een gedicht geschreven dat mij... Uh, ja, wat doet dat met mij? Het intrigeert me. En ik heb zelf een uh, schuur met uh, keurig uh, gestapeld en uh, weggestoken gereedschappen... en toebehoren... En ik weet van al die dingen. A, waar ze staan. En b, waarvoor ze dienen. En nou heeft de dichteres hier iets gevonden. En ze beschrijft wat ze gevonden heeft. En elke keer ze gelezen, dan denk ik, en dan nou weet ik nog niet wat het is. En daar gaat dit gedicht over. Iets niet vinden. Bij het opruimen van de werkkast vind ik een stukje metaal van 2 bij 3 Met een bizar buisje. Ik wist niet dat zoiets bestond en dat ik het had. Het ziet er vreemd uit, maar nuttig en doelgericht. Zo onbuigzaam aanwezig en onweerlegbaar de moeite waard. Ik draai het tussen mijn vingers alsof, het een, gebaar, alsof een gebaar het gebruik kan onthullen. Iemand kan zeggen waar het voor dient. Kan zeggen, gooi het niet weg. Iemand die in de wereld de verbindingen kent. En ik had iemand natuurlijk willen zijn, maar ik ben het niet. Of nog niet. Wie weet. Ja, het is heel makkelijk, want het is een stukje metaal van 2x3... Nou ja. ja. en een buisje. buisje. Je komt er niet uit. Nou, dan gaan we maar gauw naar uh, shield Deelder. Dit gedicht lag al een tijdje te wachten... om hier ten gehore gebracht te worden. Een repeteervers van een braller... Als deelder, maar dan nu toch op een hele verstilde manier. Sommige gedichten dienen elke dag herschreven. Gewoon hetzelfde gedicht, elke dag opnieuw. Andere gedichten niet. Weer andere bleven beter ongeschreven, dat zijn verreweg de meeste. Maar sommige gedichten dienen elke dag herschreven. Gewoon hetzelfde gedicht, elke dag opnieuw. Tot het... Onlosmakelijk met ons wezen is verweven. en met de werkelijkheid tot waarheid is verdicht. Een wijs gedicht. Tot slot. Guido van de Graft is een dominee. Guillaume. En... Guillaume. Guillaume. Guillaume van de Graft. Guido van de Graft is een dominee. die in elk gedicht. op een bijzondere manier een aspect van zijn geloof weet uh, te plaatsen. Weet te verbergen, moet ik eigenlijk zeggen. In dit gedicht lijkt het heel dichtbij te zijn, want het gaat over sneeuw. En als je in deze tijd een gedicht over sneeuw leest, dan zit je al heel dichtbij. De boom, de stal, het kind en wat erbij hoort. Nee, niet zo. Toch, het heet De Wit... Om door te gaan. En wit staat dan echt voor iets waar je van alles bij kunt bedenken. Het sneeuwt. Het is bevroren water. Het is verloren tijd. Het is andersom taal. Een zwijgzaam praten. Licht vallend uit de duisternis. Het sneeuwt. Het heeft met dood te maken en met de klokken van voorbij. Er ligt vergeving op de daken. Er is een toekomst buiten mij. In dit gedicht, in dit gedicht moet je echt op de laatste twee regels wachten. Dat is niet de eerste keer, dat komt heel vaak voor. Maar als je op zo'n eenvoudige manier komt... tot er ligt vergeving op de daken... en... Er is een toekomst buiten mij, dan heb je met heel weinig woorden heel veel gezegd. Zo is het. <kijkt> nou, daar is ook de poëzie voor. Hè? Dankjewel weer voor jullie bijdrage. En naar... Nou, wat wordt het, Mauritia? Muziekje van Hasma. En dat nummer dat heet De sneeuwman.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 die middag, met vrouw en kinderen op de thee. De jongens waren niet te houden, wilden graag een sneeuwman bouwen. Daar stond hij na een uur of twee. Met wortelneus en steenkoologen. Met bezempijp en oude hoed. Zijn zoon zei, jongens handen wassen. Loes, help jij ze in een jas. We gaan, dag vader, hou je goed.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 de dooi kwam zonder mededogen. Eerst viel de neus en toen de ogen. Een langzaam gruwelijk verval. Toen na een week zijn jongste kleinkind. Ja, Frans Halsema. En, en we gaan verder met Suzanne. Suzanne Spermon met een stapeltje boeken voor zich. Ja, ik, um, ik dacht waar, waar zal ik deze keer over komen vertellen... En uh, ik lees best wel veel. En iets wat ik ook heel veel lees is fantasy. Boeken. Uh, dat is veel Engels en wat Amerikaans ook. Uh, ik lees het liefst altijd in de oorspronkelijke taal. Zodat ik uh, mm -hmm. niks misloop door vertalingen. Ja. Uh, en ik kwam er eigenlijk op omdat ook uh, toevallig deze week... De Hobbit van Tolkien in première gaat, de film. Die wordt wel in drie delen uh, Wordt die ja, Uit, uitgegeven? Uitgebracht, eigenlijk ja. uitgebracht. Dus deel 1 de komende week. En ja, ik vind Tolkien een heel mooi voorbeeld. Ze noemen dat uh, uh, literaire fantasy, omdat het zo'n ingewikkeld verhaal is. Wat die man allemaal heeft bedacht. Een hele, hele wereld. Heel, heel die, die midden-aarde, wat hij heeft mm. bedacht. Dat is helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Het de is Hobbits. Gewoon, ja. Uh, dus die film die komt uit, Lord of the Rings, is de, eigenlijk het vervolg daarop is natuurlijk al, uh, al, ook al lang verfilmd. Dus ik denk van nou, uh, laat, ik, laat ik het een beetje overventie hebben. Nou ligt mijn voorkeur zelf altijd bij uh, uh, vampierachtige dingen ook. Ik weet dat uh, uh, veel mensen kennen dat misschien van de Twilight serie die heel erg veel publiciteit heeft gehad. ...en uh, omdat daar natuurlijk ook weer films van zijn gemaakt... ...want er wordt heel veel verfilmd, zeker van dat soort verhalen nu. Maar dat is heel erg in trek, zowel bij uh, de, de jongeren, de young adults... ...zoals ze het noemen, als ook bij het oudere publiek. Bij de oudere uh, knarren. Oudere knarren. Uh, die, film, die, die films zijn ook oud? al heel... Ja, er wordt dus heel veel van die boeken die er al heel lang zijn. Nou was die Twilight-serie was er nog niet zo lang... Uh, die worden dus nou allemaal verfilmd... en dan krijg je in één keer dat de boeken natuurlijk bekend worden. Zo van, oh, dan moeten we de boeken nog even gaan lezen. Uh, ik ben zelf altijd... Uh, geef ik de voorkeur aan... lees eerst het boek en kijk daarna de film... want dan kun je jezelf nog een plaatje vormen. Dat is in ieder geval mijn idee. Mm -hmm. Ik heb... Uh, uit Amerika en Engeland... een aantal series die ik vaak lees. Of tenminste, dat zijn echt series... waar heel veel boeken van uit zijn gebracht. Eigenlijk ook een beetje over mensen... die een Klein stukje een eigen wereldje hebben gemaakt. Waarin dan in dit geval eh, vampieren en weerwolven en andere soeps. Zoals ze dat noemen. Supernatural beings eh, voorkomen. En eh, waarmee dan alles gebeurt. Er zijn hele series van. Ik was de vorige keer dat ik hier was. Hebben we het gehad over Fifty Shades of Grey. Ja, ja. En over um, ja, hoe dat hoe zogenaamd taboe doorbrekend zou zijn. Um, ik heb hier een serie van... Uh, een uh, schrijfster, Laurel K. Hamilton... Zij schrijft al... Ik weet eigenlijk niet eens wanneer haar eerste boek van deze serie is uitgebracht. Maar mijn collega van 25 was, die woonde tien jaar geleden in, in Amerika. En daar waren ze er allemaal helemaal gek van toen. Dus het is al, al een heel langlopende serie. En... Uh, ja, dit is veel pittiger dan wat dat ook maar kan zijn ooit. Van die, van die 50 Fifty Shades of Grey kan worden. <laughs> en, uh, uh, en het rare is dat dit zo eigenlijk ook al veel langer bestaat. En onder de jeugd al veel meer bekend is zelfs. Maar niet alleen onder de jeugd, want hij is ook bij New York Times als bestseller uh, geweest zelfs. Dit gaat echt over een, een, uh, een vampire hunter, zoals ze dat dan noemen. En zij maakt van alles mee en... Um, ja, dat gaat echt... Zij is de vampire. De, de, wat, je, wat je vaak ziet, en ik denk dat het daarom misschien ook wel geliefd is... vooral bij jonge meiden... is dat in die, in die boeken veelal... hele sterke vrouwelijke hoofdrollen spelen. Dat zijn... een beetje de helden. Vaak. Of in ieder geval... ja, geen... geen, geen zielige, zielige vrouwtjes... die, die gered moeten worden ja, door. En ik denk dat dat... Uh, misschien ook wel iets voor mij daarin aantrekt... Want ja, dat zie je toch... Uh, ik, ik, ik lees bijvoorbeeld ook wel uh, wat oudere literatuur of zo... maar dan, dan kom je toch veelal tegen dat het om de mannen draait... en niet om vrouwen. En dat vind ik dus wel leuk hieraan. Dat, de, de, dat heel veel de vrouwen de helden zijn. En... Maar die zijn vampier? Nee, zij niet. Nee, die zijn nee, nee vampieren. zijn vampieren Oh, oh. Zij ja. jij net. Ja. Ja. Ja. Dus de, en, en dat zijn er een heleboel. Uh, anderes... zie je, in dat, ik kan me er helemaal niets meer voorstellen. Ja. Ik heb ook nog nooit zo'n Het is in. eigenlijk... Uh, worden die van Piers dan ook beschreven als karakter? Alles, ja. Die hebben ook een eigen karakter. Ja, en die ja. zijn ook tastbaar. Uh, die... het, je, je je, het is dat ze toevallig bijten. Mm -hmm. Maar dat anders... Of uh, slurpen. <laughs> oh ja, ja, precies. Daar is het maar het maar is dat ze toevallig heen. bijten. Maar anders zou het gewoon een, zo, een, een roman kunnen zijn. Maar het zijn ook in principe dode mensen die... Dat wisselt dus per schrijfster. Oh, Oké. Okay, dat okay. is het leuke, want je hebt natuurlijk de vroegere basis van. Uh, uh, Daar de, de, nou kan ik er even niet opkomen. De echte Nosferatu, zeg maar. De, de, die vroeger vanuit. Hoe heette die man? Vlatter Spitzer geloof ik, in Pennsylvania. Jij, of ja. nee, in de. Uh, God, God kan ik nee, nee, nee. Oh. Uh, nou, ik kan er even niet opkomen. In ieder geval, het idee van een vampier, ofwel een bloeddrinkend persoon, komt oorspronkelijk van een Oost-Europese oude veldheer waarschijnlijk. Tenminste, dat is waar ooit de oorspronkelijke boeken op zijn gebaseerd. Dat is niet. Het rare is dat het idee van vampieren... in heel de wereld bij elke stam een andere naam heeft. Dus dat bestaat al veel langer dan die uh, Oost-Europese veldheer die er ooit was. Hmm. Hmm. En um, dus het idee van een bloedzuigend Bezen. beest, wezen... Dat, is, dat, dat gaat terug tot aan de Maya's en in Nepal, oh ja, overal. overal. Dat, is, uh, dat is een beetje gemeengoed voor de hele wereld. Echt, dat is echt ja. een typische angstbeeld. Uh, angst, nou, precies, ja. ja. En, uh, en dat is er dus gewoon uit. Maar het, het leuke is dat juist door... Dat soort boeken geschreven zijn. waarbij inderdaad die vampieren gewoon een karakter is. en gewoon een, een, een eigen leven heeft, om het zo maar te zeggen. En, en er van alles mee gebeurt. dat zie je ook bij. Jij ja, hebt, geloof ik, die boeken gelezen. van Ja, ik, van ik heb Twilight, toen nou, alweer een jonge man. in de uitzending die het over fantasy. waar heb ik twee boeken uit de Bib gehaald en gelezen. Ja. En dat was die Twilight. Ja. En die jongen was daar helemaal weg van. En dan blijkt die vampieren. die blijven. Even oud zal ik maar zeggen. Die gaan ja. niet dood ja. en die zitten dan gewoon nou, dat, op school dat is, dat en bewegen iets... weer van alles en nog wat. Ja, alles. dat is wel dat is wel iets wat je wat je wat wel overal zo is eigenlijk dat alle papieren altijd overal niet doodgaan en nee. ook, of tenminste, en die niet ouder ook, worden, ze niet ook ouder. Dan kruis en knop. Dat wisselt ook. Dat is het mooie. Oh, ja. is het mooie. Ze hebben allemaal ze, ze hebben twee overeenkomsten. Dat ze niet ouder worden. Mm -hmm. In, in alle vampierenboeken die ik heb gelezen. En dat is eigenlijk... Uh, oh. ja, dat, is, dat, <laughs> dat is heel veel. Oh, dat is heel veel. Oh, oh. Um, ze hebben eigenlijk twee overeenkomsten. Dat ze niet ouder worden. En dat ze toch op de een of andere manier afhankelijk zijn van bloed. Oh. En daar oh. houdt het mij op. Hey, en dat ze niet doodgaan. Dat ze... Ja, ze ja, zijn dan... wel dood te maken oh. natuurlijk. Hè? Want dat, dat, en wat uh, is dan wat ik in die twijfelheid... Maar ik hoorde jou daar net ook wat over zeggen. komt ook altijd een weerwolf voor. Ja, heb je ook weerwolven, ja. En die bevechten die vampieren. Meer. Ja, en ook weer niet. En die werken ook weer samen als je oh, heel oh, drie leest. Oh, ja. oh, nou, dan zal ik nog er hebben. Er zijn ook films van Else. Ja, dat, dan ga ik maar eens naar de film, dan weet ik het gelijk. Nee, maar het is. Het leuke is. Uh, en, en, en nog een ander voorbeeld, uh, heel bekend geworden, is Joleine uh, Harris. Dat is een. Uh, uh, een schrijfster... die is ook begonnen met een vampierserie. Die is nog niet zo heel lang geleden. Is in ieder geval nog uh, ergens in 2000 geweest. En dat gaat eigenlijk over... ook over pieren. Die kunnen, dus, hè, die, die, uh, deze die kunnen niet tegen zilver... en tegen religieuze voorwerpen. En die hebben ook bloed nodig. Maar dan hebben dus de Chinezen... want dat zijn meestal de Chinezen hebben... dus synthetisch bloed ontwikkeld... waar de vampieren op kunnen leven. Dus dan heb je een soort coming out van de vampieren. <lacht> Dus dan krijg je, en, en dat is dus ja, heel erg grappig. Want dan krijg je dus van, oh, ze bestaan echt. En dan, hè, omdat ze dan niet meer afhankelijk zijn van het echt iemand moeten bijten in de nek. Maar gewoon op flesjes nepbloed kunnen leven. Oh. Ja. Nou, dat is een hele bekende serie ook. ook zowel in Nederland als in... Uh... Is het dan nog wel spannend? Jij wel, zeker wel. Oh. Ja. Want dat is wel de bedoeling, dat het altijd spannend is. Ja, maar is, het, het, gaat, het is dan... Jawel, ook. Maar het is dan omdat het... Dat is gewoon een gegeven. Dat is gewoon een kenmerk van die karakters. Maar in principe maken ze gewoon van alles mee. En uh, ook hiervan is een hele bekende serie gemaakt. Een uh, tv-serie. True Blood. Um, dat is een, een, gewoon een, ja, een HBO-serie. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is... Uh, heel erg bekend in ieder geval. Daar zit iedereen altijd op te wachten tot wanneer een nieuw seizoen weer begint. Mm -hmm. En... Het grappige hiervan is dus, omdat het dus een mix is... Ja, ik zeg al, je hebt er gewoon... Die, elke papier is dan gewoon een karakter. Het is, de enige bijzaak is dat ze toevallig bloed drinken. En ja, ja. ja ze zijn wel sterker. Sommigen kunnen vliegen. En, dus, en dat maakt het wel leuker. In het geval de van... Een karakter, zeg je. Uh, wat is het leuke dan? Is het uh, ja, herkenbaar? Zo, ja, is maar, het, uh, lijkt het iets op een mens? Is het ja, daarom interessant? Het is, gewoon een, het is bijna helemaal een mens. Mm -hmm. En dat geldt eigenlijk voor bijna al die boeken zijn het bijna helemaal mensen. Ja. Dus het zijn geen zieloze, niet zeggende, onderontwikkelde, half sombia-achtige beesten of zo. Ja. En in het geval van Charlene Harris is het leuk dat omdat je die coming out hebt van de vampieren, blijkt dus dat die vampieren die leven al heel lang onder de mensen. En die hebben dus om in dit geval speelt het zich af in Amerika die hebben daar een, een, een uh, elke staat in Amerika hebben ze een beetje de regio's onderverdeeld. en daar heb je dan een heel systeem hebben ze daarin met elke regio even subregio's en die hebben dan een sheriff allemaal binnen alleen binnen de vampierenwereld nee. en daar krijg je dus een heel politiek spel ook wat er dan gebeurt als er in, ineens PR gevoerd moet worden zo van jongens wij zijn vampieren maar we, hebben, we hoeven jullie niet te bijten, we kunnen gewoon leven op uh, synthetisch ja, bloed. Ja. En dan krijg je dus ook de strijd van, krijgt zo'n vampier dan evenveel rechten als een gewoon mens? Want eigenlijk zijn ze toch dood. Dus dat, ja, dan, dan krijg maar je ja, daar goed, dus een dat heel Dat is het verhaaltje, maar die herkenning uh, in real life, uh, ga je dan uh, uh, ook bijvoorbeeld zeggen, nou dat zou best als een vampier nee, kunnen zijn? Nee, niet. Dat, dat doe je niet? Nee. <laughs> Nou, het, is, het is fantasy, hè? Het is fantasy. Ja, ja. En, dat, en dan blijft het natuurlijk. Natuurlijk zijn er mensen, de, de echte god bijvoorbeeld... Die gaan daar wat verder in. Die verkleden zich als vampieren. Ja. Die gaan ook naar vampierenfeestjes en dat mm. soort dingen allemaal. Je hebt de echte frieks die ook nog bloed gaan drinken. Mm. Maar nee, dit is gewoon puur omdat het ook weer zo anders is... Als... Het gewone leven. Ja. En dat is het leuke. Het vind leven ik. is veel te saai. Uh, nou ja, dat hoeft niet. Je verveelt maar... je en, en daarom <laughs> ga je... Nee, maar ter afwisseling, want dat vind ik eigenlijk een beetje voor... Als jij Tolkien leest, dan zit je ook ineens in een compleet andere wereld. Ja. Ja. Dat is, en uh, ook omdat dat zo goed beschreven is... Um, ja, dan, heb je echt, dan kun je je echt helemaal losmaken van de huidige wereld... Hè, waar je gewoon in ja, leeft. het is voor volwassenen. Het zijn eigenlijk gewoon sprookjes voor ja. volwassenen, ja. Als je dit nou uh, uh, vergelijkt met, met uh, die Fifty Shades of Grey... Uh, dan zeg je, dit is eigenlijk interessanter dan, dan die Fifty Shades. Ja, het is veel taboe doorbrekende. Ja, veel ja. taboe ja. Ja. Ja. voor Dat wat, had wat ik de vorige keer breed, al gezegd. Dat? Ja. dat ik uh, de... de Heizer die eigenlijk ontstaan is. Omtrent dat Fifty Shades of Grey. Dat zoals ze, ze noemen dat nou mama porn. Geloof nee. ik wel. Um, ik, ik, ik had het ook gelezen. En ik van tja. Dus de, de, de, wat zo iemand als zo'n niet Bleek. Hier meemaakt. Niet alleen op seksueel gebied. Maar op allerlei gebied. Is veel spannender. En er wordt veel meer gespeeld. En het wordt ook geschreven vanuit een. Iemand die alles, een vrouw die nog alles moet ontdekken. En het is hetzelfde geldt voor de hoofdrolspeelster in deze serie. Ja, dat is veel spannender dan, dan zo'n Fifty Shades of Grey. Ja, maar daar moet de, de, de vrouw ook nog alles ontdekken. Hè? Ja. ja, dat is het. Ja. Het is de naïviteit ja. die daar een grote rol in speelt. En als je als lezer van zo'n boek dan zelf ook maar naïef genoeg bent, ja, dan, dan is het natuurlijk. Dan komt het harder aan om het zo maar ja, te ja, zeggen. Dan. Ja, ja, ja. Als je al... Uh... Al die nieuwe lezers, die zijn nog naïef genoeg. Die, die kunnen... Ja, ik zeg niet al die nieuwe lezers, maar in... in, in uh... Het, het verbaasde mij gewoon dat toen ik het gelezen had, dat het zo'n ding is in Amerika. Ja. Ik bedoel, de filmrechten zijn verkocht en er wordt nog steeds gewoon gevochten om wie de hoofdrolspeelster mag spelen door de grootste uh, actrices van dit moment. Ja. Die willen het allemaal doen. Ja, natuurlijk, dan krijg je een kaskraker. Ja, maar dan niet alleen, omdat ze dan ook die rol zo... Terwijl ik dan denk van, oh ja, sommige actrices die krijgen... Maar dan moeten we wel door eens goed acteren... Wil ik die nog als die naïeve hoofdrolspelers ja. zien? Ja, waar vind je die, hè? Ja. Dus dat is gewoon, ja... Suzanne lacht dus schaailijk... <laughs> nee, daarom. Dus het is. Maar het, ja, dat is eigenlijk de, de. Denk dat de reden dat, ik dat mensen. Ik vind het eigenlijk ook knapper geschreven, dit soort boeken. Dat er dat Ik vind. Er zijn veel als schrijfsters in dit geval. Dat die. Ik zeg niet dat. Ik zeg niet dat het knapper is, maar wat ik wel gewoon goed vind. Zij creëren echt een wereld naast onze eigen wereld. Ja, ja, die heel geloofwaardig is als je leest. Als jij, ja. Je zit daar helemaal in, in die boeken. Ja, ja, ja. Mm. Uh, Elzabeth Etty vindt van die Fifty Shades dat het geen uh, literatuur is... Uh, omdat het niet grensverleggend is. Uh, maar als je dat dan criterium hanteert... dan zou je zeggen dat uh, dat komt dan eerder in aanmerking voor, uh, voor, voor het woord literatuur. Ja. ja, maar dat is altijd de discussie geweest natuurlijk. van Wat, wat is literatuur? Uh, de boeken van Tolkien worden wel gezien als literatuur... Ja, die mag je ook voor de lijst lezen. Ja, weet en ik nog. Dat, dat is inderdaad gewoon uh, pure fantasy. Als je gaat kijken naar de boeken van Terry Pratchett... Een hele, ook een hele bekende fantasy schrijver ja, die mag je nog niet op je lijst zetten, maar is mm -hmm. het is precies hetzelfde. Precies hetzelfde idee van een totaal andere wereld die er gecreëerd is. Ja. Ja. En ik vind het wel knap als mensen, zeker in zo'n serie boeken... Zo'n wereld kunnen maken waarbij ze echt aan alles gedacht hebben. Dus het helemaal hebben ja, gevisualiseerd. Serie, maar maar ik, al die boeken die Dit zijn allemaal heb, series. Die, die, die, die, die, die hebben allemaal ja. voorgangers. En, die, daar, ja. en dat, het verhaal gaat ook telkens ja. verder. Ja. Het is niet zo is dezelfde personen... Dezelfde persoon. Zolang ze nog blijven ja. leven. Ja. Hey, ja. ja. Dat is dus eindeloos, die, die fantasie. Hè? Die is onbeperkt. Ja. Nou, ja, maar ja, je moet om, inderdaad op een gegeven moment... hangt het eraf van hoe goed blijft zo'n zo schrijver of schrijvers natuurlijk doorgaan. Ik bedoel, Tolkien die heeft, die heeft uh, jaren aan zijn, uh, zijn boeken gewerkt. En uh, die heeft op een gegeven moment uh, de, zijn laatste zijn boeken waar hij langzaam heeft gewerkt... die zijn zelfs na zijn dood pas uitgegeven. Die zijn nog niet verfilmd. Sir Willicum heet dat, geloof ik. Ook een serie. Maar hij heeft inderdaad The Hobbit geschreven en uh, Lord of the Rings... Ja. Maar dat zijn wel projecten van jaren geweest, omdat hij inderdaad wel heel precies alles uitdokterde en alles omschreven wil hebben. En ja, je, je creëert inderdaad gewoon een wereld, dus je moet overal aan denken: van hoe reageert iemand daarop? Wat zie je daar? Wat gebeurt er daar? Ja, ja, Zoals ja. Potter, de nee, Rowling, dat gedaan heeft met ja, Harry Potter: hè? dat precies. is uh, ook zo'n zo wereld. Hè? Ja. Ja. Ik heb, dat uh, kan nou niet op de naam komen, maar die ik, heb ik al, bijna allemaal gelezen. Het is dus niet echt fantasy, maar meer science fiction. Mm -hmm. de man is al lang dood, maar die vond ik echt geweldig. Maar ik kan nou niet op de naam van de ja. cijfer komen. Dan gaat de mensheid van... leeft dan in de planeten, op planeten op Mars en weet ik waar overal. Hè. Mm -hmm. En als je daar nou vaak... Zo ik dingen Verne, denk ik. Nee, nee, nee. Nee? Awesome oh. uh, Wells... He? Orson Welles, die kon dat ook zoeken Ja, doen. nee, nee, nee, ik zal het eens opzoeken Maar die heb ik echt met veel genoegen gelezen Maar vaak, nou dat denk ik Bijvoorbeeld één ding wat erin in voorkwam dat is maar heel simpel Dat je niet meer op een, in een auto ging of in een trein Of zo, maar je ging ergens naartoe Iedereen stapt op een weg en die weg leidt. En dat is helemaal niet, niet zo ondenkbeeldig nee, nee, nee. Denk ik nou wel eens he, Want mm -hmm. ik heb die boeken zeg maar 15 jaar of langer 20 nee, jaar geleden heel, ja, ja. Maar zo waren ja, er allemaal weten. dingen in mm -hmm. die boeken waarvan ik nou vaak denk... hey, dat zou wel eens we nu mee kunnen erbij. maken. Ja, Bijvoorbeeld ja. ook steden onder de grond. Ja. Hm. En dat soort dingen. Ja, dat is heel interessant. Ik zal eens opzoeken hoe die man heet. Dat kan niet, nou niet opkomen? Ik vind het gewoon inderdaad... als een schrijver of schrijver het voor elkaar krijgt... om zo'n wereld te creëren... Dat je... want ik kan er niet zo goed tegen als verhalen niet kloppen. Hè? Dus als ik gaten merk in een verhaal. Dus als uh, schrijvers of schrijvers zo'n wereld weet te creëren... waar jij in die gaten niet ziet... ja, dan is het gewoon echt lekkere fantasy... want dan kun je er echt helemaal induiken. Ja. Maar dat gebeurt ook. Dus dat je een boek leest waarvan je zegt... nee, dat klopt niet. Hier, hier zit iets uh, dat, Ja, dan, dan, uh, dan merk je ergens dat je, uh, dat je... Dat er een gat zit. Dat er dat een gat te... zit. Dat het niet helemaal goed doordacht is. ja. He, dat, je, dat je zoiets hebt van, ja maar ho even, als, nou neemt hij zo'n beslissing, maar dat kan eigenlijk niet, want een paar bladzijden terug, ja dat zijn hele kleine subtiele dingetjes. Ja. Mm. En dan, dan ben ik neigd om het boek gewoon meteen opzij te leggen, want dan klopt het verhaal niet. Nee, dan is het ook niet ja. meer leuk. Nee, daar, ja. vind ik, daar kan ik helemaal mee Want dat doen. is natuurlijk, vind ik ook wel de kunst, van hoe krijg je het overtuigd. Denk je nooit... Denk uh, nou, dat kan ik ook. Dat ga ik ook eens doen. Zo, ik ga eens uh, een boek schrijven wat, wat helemaal mijn fantasie uh, uitleeft. <laughs> dat zou nog wel een boek zijn. Nee. Nee, dat, dat zou wel, wel een boek zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is ook, ook een hele serie. Nee, nee. Ja, Het ik, ik lijkt me wel heel erg, maar dat is wel iets waar je de tijd voor moet nemen, inderdaad. Ja, die tijd heb je niet. Hè? Die tijd die, die zit bij mij momenteel even niet in. Maar ik zou er wel heel leuk vinden om dat te doen, ja. Mm -hmm. Het... het Inderdaad, het idee. Dan kun je het ook voorstellen dat je in je in je van wat kom je allemaal tegen ja. En, ja. want in principe ga je dan een vertaling maken van je dagelijkse leven. Ik ga eens een voorstelling. Je hebt op een gegeven moment ooit op Discovery een hele mooie uh, serie gehad en dan gingen over. Stel dat er geen dat in één keer de uh, grondstoffen op zouden zijn. Hè? Dus de, de, de olie is op. Ja. Wat is het gevolg daarvan? Niet alleen, niet, ja, niet alleen dat je geen elektriciteit meer hebt, maar nog veel meer. Ja. Want uh, plastic, synthetische stoffen, zijn ook gemaakt van olie. Om maar een voorbeeld te mm. nemen. Ja, ja. En dan gaat er hier van wat hier staat, is er ineens een heleboel niet meer beschikbaar. Ja. En wat heeft zoiets bijvoorbeeld alleen al voor gevolgen? Ga, ga, ga maar eens een boek schrijven in een wereld zonder olie. Ja, ja, ja. Ja, Dan moet je inderdaad. Uh, ja, lang wel de doen. Ja, maar dat soort ideeën, ja, dat zie je dus veel bij, uh, bij die fans. Die onder andere, in, ja, bij Tolkien uh, is een beetje de grondlegger daarvoor. En daarvoor waren er ook al uh, wel natuurlijk uh, bekende fantasy schrijvers geweest. En uh, daarna is. Uh, zijn er steeds meer? En, en onder de fancy lezer is momenteel Terry Pratchett een van de, van de bekendste, die ook zo'n hele eigen wereld heeft gekregen. Ja, ja. Hm. Ja. Ja. Dus die lees jij wel? Die lees ik op dit moment nog niet. Nee? Die heb ik al wel staan. Oh, daar uh, <laughs> is... begin je ook die nog een keer aan. Ja, er ja, ja. Ja, dus zijn er ook wel gelijk uh, tientallen. Die is ook al even bezig. Ja, die is ook nee, al even bezig. Dus, uh, ja, ja. Ja. Dus, dus die moet die onthouden Terry, Terry Pritchett Pritchett nou. of Pritchett Pritchett goed, nou we zijn uh, aan het eind van het uur, we hebben een onderdeel laten vallen, het was weer zeer onder onderhoudend Suzanne, daarvoor offer ik graag mijn uh, recensie op die uh, wat in het vat zit verzuurt niet, komt wel een keer aan de orde uh, we zijn dus inderdaad aan het eind heel hartelijk dank voor je komst, Willem en Willem zijn al weg uh, nou Stefan, jij bedankt voor je technische ondersteuning. En dit was het weer, het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.